11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Er gaan toch weer giftreinen door Brabant rijden. En er zijn problemen rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. In Zuid-Soedan zijn meer dan 200 vluchtelingen verdronken... doordat hun veerboot omsloeg. De boot was vermoedelijk veel te vol. De mensen waren op de vlucht geslagen voor een nieuwe geweldsuitbarsting... in de noordelijke stad Malakal, vertelt correspondent Koert Lindijer.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 Uh, maar ja, er is verzet het rechter niet voor niks... dat er vandaag enorm veel leger en politie op straat is. En desondanks is dus inderdaad een ontploffing... een bomaanslag bij een rechtbank...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 In de eerste ronde van de Australian Open heeft Robin Haase opgegeven. In zijn partij tegen de Amerikaan Donald Young... liet hij zich een paar keer door een fysiotherapeut behandelen op de baan. Maar het hielp niet. Zonde, zegt tennisverslaggever Marcella Mesker. Ja, Donald Young, nummer 91 van de wereld. Weliswaar een onberekenbare speler, maar toch iemand... Uh, van wie uh, Haase zou ik zeggen, in gewone doen, uh, had kunnen winnen. Jammer. En het weer van het Zuidwesten uit lichte regen. Het wordt ongeveer zes graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of vijf.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 En in het mediaforum in het laatste uur van de ochtend... ontvangen wij publicist Bart-Jan Spruit en volkskrantjournalist Jan Tromp. En we hebben het onder meer over de scoop van nieuwsuur gisteren. De Tweede Kamer wil weten wat de Amerikanen precies doen in Buren, Friesland. Daar is een groot park met satellietschotels van onder meer de NSO... onze militaire afluisterdienst. En niemand weet precies wat ze daar doen. Maar was het wel zo'n enorme scoop? Daarover dus praten we in het mediaforum. Nu eerst de giftreinen in Brabant. Want die zullen daar ook de komende zeven jaar rijden. Uh, dat gaat dan richting Breda, Tilburg en Eindhoven. De Telegraaf schrijft er vanochtend over. Door werkzaamheden in Duitsland kunnen minder goederentreinen treinen over de Betuwlijn rijden. En moeten ze dus uitwijken naar Brabant. Roel Laurier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent VVD-wethouder in Tilburg en u hebt deze zaak in uw portefeuille. Wat vindt u daarvan, meer giftreinen door Tilburg? Ja, dat Zorgwekkend. We hadden juist met het Rijk afspraken gemaakt over een maximum aantal treinen dat door Tilburg in zou gaan met gevaarlijke stoffen. Nou, als ze hier dan ook nog weer bovenuit gaan komen, dat is uh, niet alleen zorgwekkend. Dat uh, kunnen we gewoon niet accepteren. Nee, en wat voor gevaren loopt Tilburg, door die extra treinen? Ja, wat kan gebeuren als er zo'n uh, giftrein uh, ontspoort, zeker als er ook uh, brandbare vloeistof in zitten? Ja, de, een explosie die dan uh, uh, plaatsvindt, die kan uh, echt uh, ook levens kosten. Ja. Dat is wat je natuurlijk ten, uh, ten alle tijden moet komen. Daar kunnen we ons alles bij voorstellen. U zegt dat het is onacceptabel, maar ja, dat zijn woorden. Nu de daden, hoe gaat u optreden dan richting het Rijk? direct richting ook Tweede Kamer geacteerd. Ik heb gezien dat Kamerleden, zoals Betty de Boer, dit ook al hebben opgepakt. En we verlangen gewoon van het Rijk dat als dit gaat gebeuren, dat het niet het maximum overschrijdt dat we hebben afgesproken. En dat ze aanvullende maatregelen nemen om het risico te beperken. Ja, hoe, hoe, wat is dat maximum dan? Wat is aangegeven? Ja, dat zijn, moet ongeveer uitgaan van ongeveer een paar... Duizend wagons per jaar dat in totaal over de uh, rails moet gaan. Maar nu hebben we het erover dat, um, uh, dat slechts 30 van de 100 vrachttreinen dagelijks maar via de Betuwelijn lijn ja. kunnen. En dat er 70 van die 100 dus via de Brabant-goed komen. En ja. dat, is, dat is wel echt een verontrustbarend frontrustba aantal. U bent een beetje voor de gek gehouden, lijkt het al, over de aanleg van die Betuwelijn. lijn maar gek ben ik zelf niet en ik laat me dus ook niet graag voor de gek houden. Dus daarom gaan we nu meteen deze actie ondernemen. Ja, en ja, ik bedoel, dat, dat is dus blijkbaar van tevoren anders ingeschat dan nu de praktijk is. Dat is, uh, ik, ik heb dat ook nu in de, in de krant gelezen. Nu moeten we gewoon snel weten wat er precies gaat gebeuren. En zorgen dat onze tilburgers uh, zo min mogelijk risico lopen. Ja, Want maar... welke aanvullende maatregelen eist u dan? Uh, je kunt uh, uh, bijvoorbeeld ook kijken of er andere vormen van vervoer worden gebruikt, dat er niet alleen over spoor wordt uh, um, gereden, maar ook via het water. Misschien zijn er ook meer routes dan richting, uh, uh, richting Duitsland uh, bevaarbaar uh, uh, en ik vind 30 uh, treinen per dag in plaats van honderd over de beter route vind ik wel, voor zeker van zo'n hele lange periode, wel heel erg weinig. Dus kunnen die werkzaamheden niet op een andere manier worden uitgevoerd. Ja, want dat zou een schatting zijn van het ministerie van Infrastructuur. En kent u die cijfers? Die hebben we dus, heb dus ook nu gelezen. Deze ja. aantallen had ik, had ik tot op heden niet gezien. Dus laten we zeggen, in het overleg is daar nooit over gesproken? Nee, ik heb, dit, uh, ik heb dit nog niet met de staatssecretaris uh, besproken. Nee. Um, goed, nou, u hebt de uh, actie ondernomen. De Kamer is er intussen mee bezig. Wat verwacht u hiervan? Uh, ik verwacht dat er een heel uh, uh, um, uh, concrete acties worden ondernomen om het aantal uh, treinen dat via Brabant gaat... Uh, niet zo uh, volst te laten toenemen. En dat ze aanvullende maatregelen uh, uh, treffen. De verantwoordelijkheid pakken die ze hebben als uh, staatssecretaris. Om het uh, ook voor de Tilburgers uh, veilig te houden. En ik neem aan dat u gelijk optrekt met uh, Breda en Eindhoven. Ja, dit, uh, dit gaan wij Brabant breed uh, oppakken. En uh, uh, samen met provincie ook uh, in Den Haag uh, aankaarten. Goed. Dank u wel voor de uitleg. VVD-wethouder in Tilburg, Roel Laurier was dat. Een ontwikkeling in de aanloop naar de herdenking in België van de Eerste Wereldoorlog. De organisatie 100 jaar Grote Oorlog heeft buitenlanders uitgenodigd om grote veldslagen na te komen spelen. Alleen, waarschijnlijk kunnen ze het land niet eens inkomen. En dat heeft te maken met de strenge wapenwet in België. NOS-consument Joris van Poppel zit in Brussel. Leg eens uit, Joris. Hoe zit het? Nou ja, die herdenking wordt een enorm evenement natuurlijk hier. En er worden veel veldslagen nagespeeld, dat is de bedoeling. Maar die veldslagen die werden 100 jaar geleden niet uitgevochten door Belgen... maar door Britten, Nieuw-Zeelanders, eh, Canadezen, Duitsers. Eh, die zijn uitgenodigd, groepen uit die landen, re-enactment groepen eh, heet dat. Zeg maar groepen die die veldslagen naspelen. En die nemen natuurlijk hun kostuums mee. Geweren, gevolgers, bajonetten. Maar ja, de wapenwetgeving is sinds een paar jaar een stuk strenger geworden in België. Dus ja, ze mogen wel komen met hun kostuums, maar die bajonetten en die gevolgers die geweren, die moeten ze thuis laten. Ja, en om het nou met plastic pistooltjes te gaan doen, dat is ook een beetje lullig. Ja, precies. Dat, is, dat kan niet natuurlijk. Dan gaan die mensen niet komen. En het, het, het kan wel. Ze kunnen wel in België komen. Maar dan moet je wel ja, aan de, de normale eisen voldoen. Dan moet je een invoervergunning aanvragen. Je moet uh, langs bij de, de, de proefbank voor vuurwapens. Zoals dat heet. Om je, je vuurwapen daadwerkelijk uh, te laten testen. Om te kijken of het wel voldoet aan alle eisen. Uh, de staatsveiligheid uh, moet je langs. De, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Uh, om daar een goedkeuring te krijgen voor wapenbezit. Nou ja, dat is een enorme berg aan verschillende regels. Van allerlei verschillende regeringen politiediensten, douanediensten hier in België... iets over te zeggen hebben. Die zitten nu allemaal bij elkaar... Om, in de hoop dat ze toch een oplossing weten te vinden. Maar die is er nog niet. Maar zijn ze bijvoorbeeld bereid om dan zelfs even de wet daarvoor te veranderen? Is het zo'n ja, groot, dat is wel... prestigieus project? Het is zo'n project, is het uh, zeker wel. Het kan absoluut niet dat die groepen uh, niet uh, zouden kunnen beginnen aan hun uh, veldslagen. Kijk, dit, dit is maar een klein onderdeel van, van een heel programma wat er hier uh, staat. Het is een enorm belangrijk evenement voor België. Dat zo'n beetje in, uh, in de zomer begint die herdenkingen uh, in Luik. En dan gaat het door naar Ieper, waar grote veldslagen zijn, uh, zijn geweest. Honderd uh, jaar geleden. Daar komen nou, honderdduizenden Britten komen daar ieder jaar op af om dat te kijken. Dit jaar zullen zal dat nog veel meer mensen worden. Waarschijnlijk ook, uh, ook veel Nederlanders. Uh, heel veel toeristen. Dat is een enorm... Belangrijk evenement om ja. het te herdenken. Maar ook om geld te verdienen natuurlijk. Onder andere aan die veldslagen. Dat wordt spektakel. Uh, ja, dat zal zeker door moeten gaan. De minister van Justitie zegt dat ze ja, aan een soort noodwet werkt. Om te kijken of ze iedereen op één lijn kan krijgen. Om dat toch uh, nou ja, door te kunnen laten gaan. Ik heb het nooit helemaal begrepen, wat er leuk aan is. Maar dat is misschien een mannending, die veldslagen. Het is een heel groot ding hier. Je hebt bijvoorbeeld ook de slag van Waterloo. Die wordt Ieder jaar wordt die nagespeeld. In Waterloo, een dorpje te zuiden van Brussel. Ik ben er één keer geweest. Nou ja, dan zie je echt duizenden mensen in kostuums van die tijd. Dat is nog honderd jaar. 100 jaar daarvoor zie je daar door de modder rennen. Uh, ik moet zeggen, een mannending, klopt. Ja, dat zie je. Nou goed, in België zijn ze er in ieder geval door in Rep Roer. We horen wel als er een oplossing is. Dankjewel. je wel. NOS-correspondent Joris van Poppel.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 Album van Keen Hopes and Fears. Het nummer Somewhere Only We Know. De ochtend Stand.nl Gedetineerden moeten meegaan betalen aan hun eigen veroordeling en straf. Een verblijf in de gevangenis kost in de toekomst 16 euro per dag. En dat staat allemaal in een plan van VVD-bewinslieden: Opstelten en Teven. De eigen bijdrage voor veroordeelden past bij de gedachte dat misdadigers hard moeten worden aangepakt. En de stelling in stand.nl is daarom: Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Je kunt blijven reageren, met name via 0800 1101. We gooien er zo meteen nog een blokje luisteraars doorheen. En we praten erover met Pieter Fleming, die is voorzitter van de Bond van wets over. Betredens. Meneer Fleming, goedemorgen. Goedemorgen. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Eens of oneens met die stelling? Oneens. En waarom? Nou, omdat je uh, de criminaliteit uh, die er in Nederland uh, heerst uh, niet meer terugdringt. Maar uh, uh, mensen komen zo in de problemen terecht met de schuld als ze uit de uh, gevangenis komen. Dat, uh, waar geen opvang voor is en uh, wat dat gevolg zal hebben... dat uh, mensen de criminaliteit weer ingaan... omdat het toch ergens vandaan moet komen. En er zijn geen of onvoldoende uh, middelen uh, na een gevangenisstraf... Uh, om uh, je leven weer op, uh, op orde te krijgen. Maar zegt even, daar hebben we een mooie regeling dan voor. Als je het geld niet gelijk hebt, dan kan je het later terugbetalen. Ja, maar uh, je moet het wel betalen. En um, er zit nog een uh, maar aan... en dat is het Europees Vertrag voor de Rechten van de Mens. Uh, die zegt, uh, die als uitgangspunt heeft... dat de lidstaat binnen de Unie... Uh, de kosten draagt voor een gevangenisstraf. We hebben in Nederland ook gekozen hè, voor een gevangenisstraf. Uh, er zijn talloze andere mogelijkheden... om uh, mensen te straffen voor uh, een delict die ze gepleegd hebben. En, maar wij hebben er... Voor gekozen om dat uh, oh. door middel van een gevangenisstraf te doen. Ja, maar, en dan moet je ook de kosten daarvan dragen. We hadden een uur geleden Rita Verdonk even aan de lijn. Die uh, is uh, oud gevangenisdirecteur. En die zegt uh, een gevangene kost 250 euro per dag. Dan is die 16 euro een schijntje. Ja, op zich is dat ook wel een schijntje... als je het kijkt vanuit de overheid. Maar je moet kijken wat uh, krijgt de gedetineerde uh, per week. Dat is ongeveer 13 euro... Um, en uh, wat heeft een gedetineerde aan middelen? En uh, uh, op dit moment is, hebben we de plukse wetgeving. Dat betekent dat crimineel uh, geld uh, moet worden terugbetaald. Um, wat wel goed is in de wetgeving uh, sinds kort... is dat slachtoffers een genoeg genoegdoening krijgen door middel van... Uh, uh, geldelijke middelen. Uh, nou, als je dit er nou eens bij op uh, gaat tellen... Ja, dan, uh, en je hebt niks... Uh, ja, dan is uh, 1 en 1 2 natuurlijk. Ja. Duidelijk waar u staat in ieder geval. Uh, Pieter Fleming, dus voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Dus we gaan naar onze bellers en dan komen we zo meteen graag even bij u terug... om de reacties door te nemen. De aftrap dan voor dat belrondje is altijd even kijken op de site. En gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. 928 mensen intussen gestemd daar. 69% eens. 31% is het oneens. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen. U spreekt met mevrouw Weber in Haarlem. Hallo. Ik ben het er niet mee eens... ja, ik ben het er wel mee eens dat ze moeten betalen. Omdat um, mijn overweging is... mensen die ziek en gehandicapt zijn... en in verpleeghuizen verpleegd moeten worden... omdat er geen andere oplossing is... moeten praktisch hun hele inkomen daaraan besteden... Er is geen andere oplossing voor. Waarom zou dan iemand... Zij hebben er niet om gevraagd. Je vraagt niet om handicap. Je vraagt niet om ziekte. En degenen die in de gevangenis zitten... hebben allemaal iets gedaan waar ze wel om gevraagd hebben. Althans, ze hebben het misschien niet overzien. Maar ze hebben iets gedaan bij volle bewustzijn. Okay, duidelijk. Ze weten wat ze doen. Dank u wel, mevrouw. Goedemorgen, standpunt.nl. Ja, goedemorgen. Ik ben het volledig uh, oneens met uw stelling. En waarom? En ik zal u ook zeggen waarom. Ik ben er ook het ook volledig eens met de sprekers die zeggen dat het een onzinnig idee is. Ik vind gewoon dat die teven en die manier opstelt, gewoon puur populistisch bezig zijn. Want het is januari, mevrouw. We hebben nog twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. En zie daar, de VVD moet nog even weer wat gaan zeggen. Maar, maar waarom, waarom ze vindt u het dan, dan populistisch? Kunnen doen? Wat zegt u? Waarom vindt u het populistisch? Denkt u dat het niet kan? Of? Nou, het kan... Voor... Kijk mevrouw, we hebben een systeem met elkaar afgesproken... En dat systeem is gewoon uh, als volgt. Als u wat veroordeelt en voor gevangenis, gaat u de gevangenis in. En daarvoor uh, moeten wij de kosten voor dragen, mevrouw. Want ik zie gewoon grote problemen. Die mensen die uit de gevangenis komen, dat dus uh, ze weer in de gevangenis komen. Uh, dat is punt 1. En ik vind het puur onzinnig. Duidelijk. Dat... Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met Bernadette Spijker. Ik ben het er helemaal mee eens. En waarom? En ik kan u met vier puntjes, kan ik het u uh, kort en bondig aangeven. Nou, kom maar op. Nou, dan zal ik dat eens doen dan. Kort, hè? En bondig. Kort en bondig. Vier, vier puntjes. puntjes. Nou, hup, gaan dan. Ik. Iemand die beroofd wordt, wordt ook niet gevraagd wat de onkosten zijn... zowel aan zijn winkel, bijvoorbeeld de juwelier... Ja, één punt. ...als geestelijk, dat is één. Iemand die beroofd wordt van het leven... die nabestaanden hebben levenslang. Punt twee. Drie. Als je door de... Als alles duurder wordt, kunnen u en ik en uw collega... ook in de schuldsanering komen, doordat we het niet meer kunnen opbrengen. Het laatste nou, punt. Dat is het derde punt. Punt 4. Komen hun de bak uit, gaan ze de sanering in en lossen ze verder af. Punt. Ja, punt. Dank u wel. Goedemorgen, stand.nl. Hallo. Hallo? Ja. Gaat u gang? Um, nou ja, inderdaad. Ik denk ook dat het een imagoballonnetje is voor Fred mm. Maar uh, ja, ik dacht dat we de plukse wetgeving hebben voor boeven met geld. En uh, als ik deze, deze, dit idee van 365 dagen per jaar... Maar zes, dan zit je al bijna aan de 6.000 euro met wat kosten erbij. Dan komen ze dus bij de sociale diensten straks met een schuld van 8.000 voor één jaar. Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat ze bij de, bij de sociale diensten en bij de rechtbanken... waar ze allemaal die schuldsaneringen moeten verwerken... Echt al genoeg te doen, te doen hebben. Die zitten er niet op te wachten. Dit is een, een, een rondpomperij van een verschuiving van lasten. vanuit het Rijk. En, en, en hoe het werkt, ja. U zit het niet zitten, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Ben ik? U bent de laatste zelfs. Oké. Okay. Nou, ik ben er helaas voor. Helaas zeg ik, omdat het bestel dat we nu hebben. helaas alleen maar ook maar criminelen oplevert. He? Ik bedoel, de, de crimineeltjes worden steeds jonger. En ze hebben geen respect uh, voor de politie, voor de ambulance, noem maar op. Voor het publiek hebben ze helemaal geen respect, want er zit helemaal geen sanctie op. Dus helaas, ja, dan moet je maar aan de portemonnee komen. En dat is misschien een goede stok achter de deur voor de ouders. Dat ze een beetje op hun uh, jongeren letten. Ja. Hè? Want daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat doen ze gewoon niet. U, u vindt dat dus... ook een goed idee om, om, om ouders voor jongeren te laten betalen die in de gevangenis zitten? Ja, het, Sorry, het zijn hun kinderen. En ja. in de wet is het zo dat ouders tot een bepaalde leeftijd... als ze voor hun jongeren moeten bepa bepalen... Zijn ja. nog ineens, uh, hebben ze rechts, rechtsgeldige ja. uh, dingen kunnen ze uit, uitvoeren. Oké, okay. we zetten u eens bij. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Dat is de stelling vandaag in stand.nl. Praten wij verder met Pieter Vleming, voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Om maar gelijk met die laatste mevrouw te beginnen. Vindt u ook dat ouders daarvoor verantwoordelijk moeten worden gehouden? Nou, kijk, in principe heeft die mevrouw wel gelijk... dat in de wet is vastgezegd dat ouders verantwoordelijk zijn voor uh, jeugd. Maar wat, uh, wat je ook hoort, en dat hoor je heel vaak in de maatschappij... dat mensen ervoor kiezen om strafbare feiten te plegen. En mm -hmm. Dat is niet helemaal uh, juist. Ongeveer 55% van de gevangenen uh, heeft een, uh, een verstandelijke beperking... of een psychische of psychiatrische stoornis. Waar wat direct gerelateerd is aan het delict. Dus het is niet... een bewuste keus van iemand om uh, delicten. Er zijn er genoeg waar dat wel het geval is. Maar in heel veel gevallen ligt daar een veel uh, grotere problematiek aan te grondslag. Ja, als het goed is, wordt die ook naast het geldtraject, zou die natuurlijk wel aangepakt moeten worden. Dit gaat gewoon om: ja. je moet gewoon een bijdrage leveren voor het feit dat je in die gevangenis zit. en dat kost 250 euro per dag. Dus ja. dan kan je best 16 euro verdienen. En mevrouw Weber die zegt aan het begin: van, luister eens, mensen die in een verpleeghuis zitten, die ziek zijn, die hebben daar niet voor gekozen. en die moeten hun ja. hele inkomen afgeven. Ja, dat is, maar ook gedetineerden moeten een hele inkomen afgeven. Die krijgen ook geen inkomen sinds een aantal, aantal jaar. Waar Alleen zij hebben ook nog strafbare feiten begaan. Ja, dat klopt. En uh, dat is er niet altijd aan te rekenen. En uh, ik zeg niet dat er niets mee gedaan moet worden... maar je moet het probleem wel aanpakken waar het zich voordoet. Dat is enerzijds in de maatschappij... en anderzijds in de problematiek die uh, gevangenen over het algemeen uh, hebben... waardoor ze een delict uh, plegen. En um, je moet niet achter de feiten aan gaan lopen... en dan maar zeggen van ja, maar dan moet je mensen... die al helemaal niets meer hebben... Uh, waarvan eigenlijk al alles is afgenomen buiten de straf om... Uh, ook nog eens een keer met een schuld de straat op gaan sturen. Want daar los je het probleem niet mee op. Hè. Je maakt het probleem er alleen maar erger mee. Maar op het moment dat je nou zo zou werken... dat ze in de cel in de gevangenis kunnen ze werken... dat is wel wat minder geworden door de bezuinigingen... maar het werk wat ze daarbij verrichten... het geld wat ze daarvoor krijgen... als ze dat dan afdragen voor hun verblijf in de gevangenis... dan komen ze ook niet met een extra schuld naar buiten aan het eind. Nee, maar gevangenen uh, krijgen het niet hè, in de gevangenis. Gevangenen betalen ervoor. Uh, daar uh, doen ze werk voor. Het is niet echt werk, maar het is een, een vergoeding die ze doen... om uh, werkzaamheden te verrichten. En uh, van dat geld houden ze feitelijk al niets meer over. Als je daar een pakje sigaretten van kan kopen... dan houdt het gewoon op. Want je moet je eigen was zelf betalen. Uh, je moet uh, koelkast om koffiemelk of melk uh, koel te houden moet je betalen. Dus... Alles wordt doorbelast aan die gevangenen. Dus per seldo houdt de gevangenen helemaal niets over. En uh, met heel veel moeite, soms een pakje sigaretten of een pakje check. Dus uh, het feit dat gevangenen geld krijgen uh, in de gevangenis... en daarvan uh, kunnen sparen, dat is niet aan de orde. Meneer Fleming, ik begrijp dat het in Duitsland en Denemarken ook gebeurt. Dat gevangenen dus daarmee betalen. Kent u die situatie? Ja, het is uh, niet aan de detentie zelf, maar aan uh, de strafprocedure betalers mee. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2008... In een zaak in Spanje, toevallig hoorde ik dat net een uur voor deze uitzending van een Spaanse journalist, een uitspraak gedaan waarin ze in de gevangenis in Ocanje bij Madrid ook een gedetineerde wilde laten betalen voor de gezondheidszorg, dus de medische kosten. En daar heeft het Europees Hof toen een hele duidelijke uitspraak in gedaan: de lidstaat binnen de Unie is verantwoordelijk voor de gedetineerden, zowel medisch als verblijfskosten... op het moment dat ze hem uh, gevangen zetten. Ja, dus u en... denkt ook dat dit plan dus juridisch niet haalbaar is van nee, tegen is... opstelten? Nee, het is juridisch uh, niet haalbaar, want met uh, die uitspraak van het Hof in de hand... Uh, ja, denk ik dat eigenlijk het plan uh, zo uh, naar de prudelbank kan. Dus dan is het een symboolpolitiek waar eerder over werd gesproken... en populistische praat? Ja, de gemeentekanatiesverkiezingen komen er in maat aan. Hè. Dus het is niet uh, onlogisch dat, uh, dat mensen dan een hoop roepen. En je moet eerst de zaak juridisch eens goed gaan bekijken. En uh, daar was de, de, zowel de staatssecretaris ja. als de minister volledig overeen. Maar dat meebetalen aan strafprocedures... want dat is iets anders, hè, dat, we, dat minister Opstelte ook wil invoeren. Vindt u dat dan wel terecht? Want dat nou, kan Europees het... gezien dus wel. Uh, in principe voorziet in die proceskosten... daar ziet het EVRM... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet in. Dus daar zou je over kunnen discussiëren. Maar dan nog zit je met het verhaal... dat je mensen die in feite niets hebben... en van een kip kun je niet plukken... de laan uitstuurt met een enorme schuld... die ze waarschijnlijk nooit zullen kunnen afbetalen. Want ja, een gevangene heeft over het algemeen... na de gevangenisstraf heel weinig perspectief op een baan... En dan zal de overheid de rekening uiteindelijk weer bij de overheid terugkomen. Omdat het van de uitkering betaald moet worden. En dat, gaat, uh, dat wordt gedaan door de overheid. Die schuldsanering nog. U zegt ze komen alleen maar in grotere schulden. Daarover zijn Beller ook nog wel voor. ja tegenwoordig kunnen u en ik ook in de schuldsanering terechtkomen. Dus dat is geen, uh, geen argument. We hebben het nee, allemaal zwaar. De schuldsanering geldt niet voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsvorderingen. Dus dat zal ook niet gelden voor de kosten die een veroordeelde aan de gevangenis moet betalen. Goed, op het moment zijn... dat het even met een dergelijk plan komt, dan is dat toch, komt het op hetzelfde neer? Ja, dan kunnen ze inderdaad, dat zou een mogelijkheid... dan kunnen ze inderdaad in schuldsanering. Maar goed, dan krijg je het geld nog niet binnen. En dat is het doel. Het is een, ja, het is, het is een bezuinigingsmaatregel natuurlijk van de staatssecretaris... om, uh, om de kosten van het gevangeniswezen ja, terug te nou Ja, Hij kan wel 65 miljoen opleveren, daar stond niet niks. Nee, dat is inderdaad niet niks. Maar er zijn ook andere alternatieven uh, die aan de Kamer zijn aangeboden. Bijvoorbeeld het elektronisch toezicht. Wat eigenlijk dezelfde werking heeft als een gevangenisstraf. Goed, je zit wel thuis, maar je zit toch 24 uur opgesloten. Dat is juist een hele goede maatregel. Want daarmee voorkom je dat mensen, gevangenen... hun huis en haat, uh, raad uh, kwijtraken. Uh, dat ze in ieder geval hun sociale contacten hebben. Het hoeft niet leuk te zijn. Maar het is ook een manier om de gevangeniskosten terug te dragen. En, en dan betaalt betalen ze automatisch hun eigen dingen. En dan betalen ze automatisch ja. hun eigen dingen. En ja. sterker nog, er wordt dan ook weer verwacht van de uh, gedetineerde... of van de, van de veroordeelde op dat moment dat hij gaat werken. En dat is weer goed voor de maatschappij. Ja. Het is alleen zo dat niet alle straffen in aanmerking komen... natuurlijk voor elektronisch toezicht. Nee, het betreft een straf tot uh, uh, zes maanden. Uh, maar goed, uh, op het moment dat jij een lik pleegt... waar een hele korte straf tot maximaal zes maanden op staat... Uh, een verhuurder van jouw huurwoning... die gaat niet zes maanden wachten tot jij uh, uiteindelijk uh, weer vrij bent. Dus uh, de gevolgen daarvan... terwijl het niet altijd de schuld is van uh, de veroordeelde zelf... Hè, die daar soms toe wordt gedwongen... heeft tot het uh, gevolg dat hij eigenlijk alles kwijtraakt. Pieter Fleming. Is voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Sprak met ons mee vandaag in stand.nl. Hartelijk dank. Um, zullen we de zaak afronden voor de radio? Ja, nog even snel tellen. Meer dan duizend mensen hebben gestemd. 69% zegt eens, 31% zegt oneens. U kunt natuurlijk wel gewoon blijven stemmen op de site www.stand.nl. Dit is Radio 1. Het is uh, half 12 geweest. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de Australian Open in Melbourne zijn nu alle Nederlandse tennissers... in het enkelspel uitgeschakeld. Igor Sijsling verloor in de eerste ronde van de Australiër tanasi Kokkinakis. En eerder gaf Robin Haase met een blessure op tegen de Amerikaan Donald Young. Van de ruim 800 boetes die aan Bulgaren zijn opgelegd... wegens fraude met toeslagen, zijn er tot nu toe 55 geïnd. Dat antwoordt staatssecretaris Wekers op schriftelijke vragen van het CDA. Volgens Wekers is van ruim 500 Bulgaren het adres niet bekend. Nederland heeft de Bulgaarse autoriteiten gevraagd... om te helpen bij het innen van de boetes. Wekers overleefde ternauwernood een kamerdebat over de zaak. Bij een ongeluk met een veerboot in zuid soedan zijn zeker 200 mensen verdronken. Ze waren op de vlucht geslagen voor geweld in de stad Malakal. De veerboot over de Nijl was waarschijnlijk veel te vol. En de Utrechtse daklozenkrant gaat toch aangifte doen... tegen voormalig penningmeester Bert van der Roest, ook oud-PVDA-raadslid. Volgens het bestuur van Straatnieuws weigert Van der Roest... Het door hem gestolen bedrag volledig terug te betalen. Volgens Straatnieuws heeft hij bijna 40.000 euro verduisterd. En dat zijn de hoofdpunten. Zometeen meer over de invallen vanochtend in Den Haag... waar een grote jeugdbende is opgerold. En uh, we beginnen ook aan het mediaforum in dit laatste half uur. De Franse media zijn nog maar met één ding bezig. De liefdesaffaire van president François Hollande. Daarover gaat het zometeen. Zometeen. Supertram nog helemaal geen supertram was. Tenminste, de band heette wel supertram. Toen uh, hadden ze het niet zo uh, erg uh, best. En toen was er ineens een rijke Nederlander die zei... ik zie wat in jullie, gaf ze geld en zo konden ze hun eerste plaat maken. En dit was veel later, 1979. grote hit, Breakfast in America. Er zijn elf leden van een jeugdbende opgepakt door de politie vanochtend. NOS-verslaggever Roel Pauw die ging naar de wijk in Den Haag... waar de jongeren vanochtend heel vroeg werden verrast door een politieoptreden. Hier is overduidelijk ook een inval gedaan vanochtend... Iemand van een klusbedrijf zaagt een stukje hout op maat. Waarschijnlijk om het gat van een ruit die gesneuveld is te dichten. Voor de deur staan een man en een jonge jongen. Blijken de oom en de broer te zijn van de gast die is opgepakt vanochtend. En de jongere broer is uh, niet erg te spreken over het optreden van de politie. Uh, dat vond ik gewoon heel erg abnormaal. Dat uh, zo'n dertig politie, twintig politie huis kwamen. En ze hebben jouw broer opgepakt? Uh, ja, Niet alleen mijn broer, ook meerdere jongens van de week. Ja. Ja, elf in totaal. Ja, elf in totaal ja. Elf jongens die eh, van worden verdacht dat ze hebben ingebroken, geweld hebben gebruikt. Ja, ze worden altijd verdacht. Ze zijn altijd hier. Ja, maar Er is wel een jaar onderzoek gedaan, hè? Ja, een jaar onderzoek. Ja. Dus ze zijn niet zomaar binnenkomen vallen. Mijn broer wordt snel wel vrijgelaten, volgens mij. Hij heeft er niks mee te maken. Nee? Nee. En volgens de politie hebben ze een stevige zaak. Ze mogen het uitzoeken, zo'n probleem. Ja. Nou ja, ik denk dat je broer nu een probleem heeft. Ja, dat kan. Maar stel je voor dat het waar is. Dat je broer inderdaad uh, heeft ingebroken bij mensen. Wat ja. vind jij daarvan dan? Inbreken is een hobby. Dat is mijn mening. Doe je ja. het zelf ook? Nee, ik werk. Maar inbreken is een hobby. Wat vindt u ervan, oom? Het nee. is inbreken, inbreken. Waarbij iemand spullen aankomen, ze zijn niet netjes. Ik woon al 36, 38 jaar in Nederland. Ik heb helemaal met de mee te maken. Maar ja... Eigenlijk is de wijk ook steeds achteruit gaan. Ja, maar wat vindt u ervan dat uw neef nou is opgepakt? Nou, mijn neef is een paar keer opgepakt, maar ze is nooit uh, wat aangekomen. Aan dus... Nee? Nee, hij nee. kwam iedere keer weer vrij? Hij was iedere keer vrij. Ze kwam met uh, onderzoeken, bewijzen kijken, noem maar op. Was, uh, even kijken, 24 of 25 was hij ook aangehouden. Ja. Voor een paar dagen is hij weer... Uh, uh, maar deze keer lijkt het wel serieus, hè? want ze zijn om 6 uur... Uh, ochtends. Uh, ja, er een... binnenkomen ja, kan stormen. Wel, kan ja. wel, maar weet je wat het is? Ik denk, uh, misschien mijn neefste vrienden zijn het. En hij is mee, gewoon meeloper. Maar hij is altijd in de winkel ook. Hij staat in de winkel. Zijn vader heeft een winkel, een grote winkel. Mm -hmm. En uh, ze, ze hebben alles. Hij ja. heeft ja. van 550 vierkante meter winkel. Ja, is importeur, exporteur. Ze hebben ja. oerende goed genoeg. Ze ja. hebben auto's, ze hebben huizen, ze hebben van alles. Ja. U, u gelooft niet dat hij heeft ingebroken? Nou, ik denk van niet. Nee? Ik geloof het niet. Nee, jij, jij zit ook maar te lachen. Ja. Alsof het heel grappig is wat er gebeurd is ja, vanochtend. En, uh, Jij werd uit je, ja. uit je bed geramd, zo ongeveer. Nee, ik was wakker. Ik ga oh. rennen. Ik hoorde eerst, uh, boem. Ik ga naar mijn deur rennen. Ik doe de deur opgelijk in één keer vijf politie. Ja. ja. En wat ga je nou tegen je broer zeggen? Wat ga je nou eens een beetje gedragen? Want uh, ik kan er niet van slapen. Ze kunnen geen werk vinden, daarna gaan ze inbreken. Ja, dat is een manier op geld maken. Mhm. Mm ik, ik vind het wel slecht, maar... Maar oh, je vindt het toch slecht? Ja, maar geld maken is geld maken. Zwart of wit. Ja, als het wel gaat. Niet lullen uit je nek. Ja, maar dan 16 miljoen mensen haten jou nu, hè? weet je dat? Je voelt beter wat je praat. Ja. ja. Je zult er maar trots op zijn, hè? Inbreken is een hobby. Vanuit Den Haag wordt uw verslaggever Roel Pauw. Het decor is de vakantiebeurs. Daar is hij al de hele ochtend. Martijn Grimmie is onze verslaggever. En hij is daar op pad met de directeur van het Duitse verkeersbureau. En we graag even een opzomming van wat je het afgelopen uur allemaal weer... Ja. Mocht eten. Ja, nou, uh, niks eigenlijk. Nee, want we waren heel druk met Michaela Klaren. Wat je al zei, de directeur van het Duitse Verkeersbureau. Want zij moet van hot naar her. En momenteel staat ze te speechen. Uh, staat ze alle hoogtepunten van Duitsland nog een keer aan te prijzen. Deze eerder in onze uitzending. Ook al geef haar een, een, een vinger en ze pakt je hele hand om alles uh, helemaal uit te leggen. Ik vroeg haar, vlak voordat ze op moest, vroeg ik haar nog even wat ze allemaal ging vertellen. Nou, ik uh, ga. Er... Ik ga verschillende dingen vertellen. Um, ten eerste, waarom Duitsland nog steeds vakantiebestemming nummer één is. Dat een reis naar Duitsland mooi is in elk uh, moment op het jaar. De thema's die, waarover wij van het Duitsverkeersbureau het, het in volgend jaar hebben. Na, en dan een beetje, um, dan nemen we ook nog zo'n beetje een kijkje in de sterren. Een reishoroskop voor dit jaar hebben we uh, voor de mensen voorbereid. Wat is uw sterrenbeeld? Oh, ik ben een leeuw. Wat betekent dat dan? Nou ja, dat is het meest koninklijke um, um, tekenen. Um, en Duitsland is echt uh, in Droombestemming, omdat we zoveel paleizen hebben. En dit jaar raad ik alle Leeuwen aan um, de Oranje Route te beleven. Omdat je daar met de Koningshaus in contact komt. Dat is een mooie route. Uh, um, in keer door Duitsland, 2600 kilometer, kan je heel veel zien, kan je heel veel koninklijke geschiedenis beleven. En wij vieren nog ook 200 jaar koninkrijk, dit jaar. En dat is misschien een goede gelegenheid. De ambassadeur die gaat zo meteen de opening doen en dat ja. wordt er ook nog gespeeld, hè? Ja, en dit jaar vieren we ook het 300ste geboortedag van de tweede zoon van Johan Sebastian Bach. Karl-Philippe Emanuel Bach. En wij hebben hier een pianist die heeft zichzelf daarop gespecialiseerd En die gaat twee stukjes um, um, voor ons spelen. Succes. Dankjewel. Michela Klare van het Duitse Verkeersbureau. Ja, kijk, als je dus de, de reizen kunt verkopen naar door de sterrenbeelden. Als je daar dan reizen aan kunt koppelen... Ja, dan ben je volgens mij helemaal geschikt voor je baan... als directeur van het Duits Verkeersbureau. 23 miljoen overnachtingen van Nederlanders vorig jaar. En dat willen ze dit jaar gaan overtreffen, de Duitsers. En waar gaat de familie Germiers dit jaar op vakantie? Frankrijk. <lacht> die staan een steentje verder, begrijp ik. <lacht> ik denk het wel. Heb je dat ook gezegd tegen haar? Nee, nog niet. Nee! Maar ik, ik, ja, ze heeft me toch zo geprobeerd met al die kugen en, en met, ja. met die braadworst, maar. Nee, ik ga toch voor de stokbrood dit jaar. Oké. Okay. Martijn is was dat, op de vakantiebeurs. Zometeen het mediaforum. De vermeende affaire van François Hollande komt natuurlijk voorbij. En uh, verder bespreken we ook een opmerkelijke campagne... die Omroep WNL gaat beginnen voor een beter Nederlands. Daar is het allemaal om te doen. Dat zometeen. You Hier komt hij, deze Milo, little in the middle. De Ochtend, Media Forum. En vandaag met bart Jans Spruit, publicist en volkskantjournalist Jan Tromp. Beide heren, welkom. De ochtend. Laten we maar gelijk beginnen met de vermeende affaire van François Hollande. De timing kon niet onhandiger hè, voor de president van Frankrijk. Een paar dagen voor zijn grote persconferentie lekte die vermeende liefdesaffaire uit. In Frankrijk gaat het nergens anders meer over. Weg is de aandacht voor zijn hervormingsplannen.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 Ron Linker was dat de correspondent over die affaire dus. Bart-Jan, nou suggereert dagblad Le Monde dat de tegenstanders van Hollande... dus de vrienden van Sarkozy, die hele affaire zo hebben ingestoken bij de media. Dat zou ook best nog wel eens kunnen, ja. Ja, uh, dat is aannemelijke theorie. Het lijkt me het beste moment om zoiets te doen als je, als je een hekel hebt aan Hollande... om aan de vooravond van een persconferentie waarin hij zijn grote hervormingsplannen... Het zal wel meevallen, natuurlijk, maar. wil gaan presenteren. om die te laten overschaduwen. door zo'n affaire met, uh, met die mevrouw. Dan ja, zei je ervan overtuigd bent dat die plannen heel slecht zijn. Ja, kijk, die persconferentie vanmiddag. als je dat goed managt. Ja, dan dat, dat zeg je gewoon. Ja, ja. de, de, de, de president vertelt zijn verhaal. We willen alleen vragen beantwoorden over. Jan, maar, jij uh, denkt dat het wel meevalt? Dat, uh, ja, er ik denk komt dat dan. Die kijk, als hij, als hij gaat doen wat is aangekondigd dat hij gaat doen. dat hij in de voetsporen van Schreuder, Duitsland, Blair, Groot-Brittannië een derde weg uh, gaat, uh, gaat kiezen. Wat voor Frankrijk revolutionair is, vergis je niet. Want het ja, socialisme is, is gewenst, ja. Ja, ja. ja, maar dat is toch wat anders dan wat Kok deed hmm. in de, de Rode Hoed. Dit gaat aanzienlijk verder voor Franse begrippen. Als hij dat gaat doen, dan denk ik dat de aandacht uh, uh, verschuift. Ja, en verder. Kijk, het is een opmerkelijke affaire... omdat je het van zo'n slomen niet verwacht... Ik, ja, het is um, volledig ten onrecht. Hij heeft al, al zo'n mooie vrouw. Jawel, maar ook voor Een mooie vrouw, vrouw voor zo'n ja. En Hij heeft al zo'n mooie vrouw. Ja, ja. Dus hij Oeh, is al in zekere zin. Over een <laughs> jongen. Jonge. En mannen die gaan tegenwoordig niet meer vreemd. Dat oh? komt er ook nog bij. Oh, dus, dat is een oude, uh, ja, oude, oude wets. Dat is heel Jurgen. Dat die... kan ik je onthullen. Uh, dus okay. In dat opzicht is het wel uh, opmerkelijk. Maar ik denk dat de aandacht zal verschuiven naar de inhoud omdat dat um, uiteindelijk toch belangrijk is. Wat jou nog even. Want da, da, daar kan je natuurlijk van alles over zeggen. Zo'n liefdesaffaire. En je zit ook gelijk dat aan de Nederlandse situatie te, de, te verplaatsen. Stel dat dat hier zou gebeuren. Dan zou het land toch echt te klein zijn. Terwijl bij, in Frankrijk heb je ook Dat ligt waar, de... denk ik bij wie. Kijk, als het van Milo had overkomen had ze geen haan naar gekraaid. Want die had geen enkele potentie op dit gebied. Dat was het balken en er was overkomen ja. op een scooter naar het in ja. Rotterdam... Ja, en ja, dan, ja, <laughs> <Zijn veranderingen laughs> dan was, was, was hij die avond weg geweest. Ja. Ja. Maar ik vind ook dat we een beetje hier ons meelijden moeten uitspreken. uitspreken met een mevrouw. Ja, ja. Uh, ja. Ben ik vanuit gaan, want Het is natuurlijk toch gewoon puur een roddelverhaal. En het privégedoel. Nee, het is gewoon een feit. Die man is uh, uh, gesnapt. Hij zei, oh, laat, laat zich door een beveiligingsagent op zijn scootertje naar het ja, adres. Er hoeft er zelf geen, geen tegenstelling te bestaan nee. tussen feiten en roddel. Nee. Begrijp je? Nee. Dan kun je er nog aardig over roddelen. Precies. Maar is het terecht dat er dan zoveel over geroddeld wordt? En dat ook de serieuze media er gewoon in meegaan dus. Nou ja, dat is wat wat Bert, Bert jan al zei. En wat eigenlijk in jullie vraag ook al uh, besloten lag. Uh, je mag uh, veilig aannemen dat het op het juiste moment door de waarachtige tegenstanders ja, ja. is uh, ingestoken. Als je die kennis hebt, moet je daar uh, zuinig op zijn. Moet je dat niet midden in de zomer uh, naar buiten brengen... om eens een momentje te noemen. Dan doe je dat op een aangewezen moment. Ja, bewuste strategie dus. Omroep WNL dan, die gaat vanaf deze maand campagne voeren... voor een beter Nederland en een betere publieke omroep. Zeg eens er ze ook nog bij. De omroep wil geld van nieuwe leden besteden aan goede doelen... als het Oranje Fonds KNGF-geleidehonden... Uh, KNGF en het wereldnatuurfonds, Jan Tromp, goed idee? Uh, buitengewoon slecht idee, uh, uh, wat mij betreft. Sterker, uh, ik denk dat je ermee naar justitie uh, kunt lopen. Want het is ontvreemding. Hoezo? Het is uh, diefstal. Ik heb uh, mijn geld besteed, mijn geld overgemaakt aan WNL. Niet aan zo'n blinde geleidehond. Bij wijze van, en, van spreken, dit, Ik, ik je? wou net zeggen, is dit een, een hypothetisch voorbeeld... <laughs> ja? of ben jij echt ben je lid van WNL? Uh, nou ja, dat laat ik... Uh. Nee, ik ben natuurlijk geen lid van WNL. Okay. De mensen die dat hebben gedaan... De ja, van die, hebben, die, die, van hebben, die hebben hun centen, hun duurverdiende centen... hebben ze besteed aan een specifiek uh, doel. En niet aan een lammetje, een konijn, een hond... Een voetbalveld. Maar op het moment dat je dat, dat gewoon nu ook. openlijk communiceert... van als u lid wordt, dan ja, gaat het deel ik naar Dat is ook omhoog. in de Telegraaf. Ik ben het helemaal niet uh, met Jan... Eens geloof ik op dit punt. Op mij maakt het direct een ontzettend sympathieke indruk. Ook omdat er denk ik van ontvreemding geen sprake is. Omdat er sprake is van nieuwe leden. Het geld dat zij overmaken. Dat wordt bestemd voor goede doelen. En ze kondigen het van tevoren openlijk aan. En het is toch mooi. In deze barre tijden waarin de overheid zich terugtrekt, moet bezuinigen, heel veel gaten ja, in de samenleving laten vallen... dat er vanuit de samenleving zelf, in dit geval van WNL... allerlei initiatieven komen om die gaten op te vullen... en te zorgen voor een goed voetbalveldje in Rotterdam-Zuid... of voor een blindegeleide hond voor je oma en dat soort Jan dingen meer. Dat kun je meer. niet serieus nemen uh, uh, menen. Ja, daar, ja. is een, daar is een omroep niet uh, voor bedoeld. Een uh, omroep is ervoor bedoeld... En uh, die taak die wordt moeitevol volbracht. Kunnen we elke dag weer constateren om iets betere programma's te maken. Schoenmaker, blijf bij je Maar lust. jij kan het wel combineren natuurlijk. Kijk even in eigen huis. Uh, NGV heeft heel veel met Alpe 6 gedaan bijvoorbeeld. Ja, vond ik ook al op de rand. Om diezelfde reden. Ja. En, het, en het, uh, uh, het zal aan mijn karakter liggen. Maar het wekt ook mijn uh, achterdocht op. Want? Denk je dat het niet oprecht is dan? Nee, dat sowieso niet. Maar uh, ik denk ook dat ze naar een soort verbreding zoeken... om hun, Wij uh, Nederland. Wij om Nederland hun, om hun eigen arme ik nog enigszins overeind ja. te houden. Ja. Je kan ook zeggen, van, de NCV heeft daar dus een punt van gemaakt... van we gaan die verhalen vertellen en dat, dat moet dan geld opleveren. Dus als jij, uh, laten we zeggen, daarachter staat, achter, achter die missie... dan word je lid van de NCV en dan weet je in ieder geval... dat dat in goede hand is en dat daar aandacht voor blijft. Ja, maar dan, dan kom ik terug op wat ik daarnet zei... Uh, ...omroepen hebben zo, al zo ongelooflijk veel moeite... ...om een beetje behoorlijke programma's uh, maar als je dat te, te op Hoe vaak zet ik de radio niet uit... ...hoe vaak ga ik niet een goed boek lezen? Dat is Jongens, besteed dat, dat geld nou eens een Behalve, keer waarvoor het bedoeld is. Nee, maar is, kun je het ook niet uh, vanaf een andere kant uh, bekijken. Als je zegt, de omroepen hebben het moeilijk... ...dan komt dat omdat ze niet meer zo in de samenleving verworteld zijn... ...als vroeger toen we nog die zuilen hadden. Nu heb je een hele nieuwe omroep... Uh, die zich als rechts presenteert. Nou, ik geef toe dat ze iets rechtser zijn... dan de Varen en de Volkskrant. Maar Maakt niet dat wat het niet mij, zoveel dus. wat Daar gaat het niet wel om. Het en die probeert... Met deze actie denk ik, uh, onder de slogan Wij in Nederland te laten zien... dat ze op een bepaalde manier in deze samenleving verworteld willen zijn... daarin willen participeren en ook iets terug willen doen... voor de steun die ze van de samenleving krijgen... door een bepaald bedrag dat ze van tevoren aankondigen... te herinvesteren in allerlei goede doelen. Ja, ik, ik vind het mooi. ontroerend. Op het moment trouwens dat de baas van de NPO, de hoogste baas... zegt dat we moeten stoppen met die leden. Dus dat is wel weer bijzonder wat dat betreft... In het Friese paartje Burem. Daar heeft de Verenigde Staten een eigen plek... voor hun afluisterpraktijken. Het terrein waar de grote satellieten weinig verdekt staan... die zijn alleen toegankelijk voor Amerikanen. Het werd gisteren groots gebracht. Onderzoek van Nieuwsuur. De Tweede Kamer wil weten wat daar in Burem nu wordt uitgespookt. Jan Tromp, mooie onthulling van het programma. Van ja, Nieuwsuur. Dat, dat, Hebben ze in dit geval uh, de, de publiek om op het goed gedaan? Uh, dat we, nou ja, uh, om te beginnen, ik wist het niet. Dus... Um... Het had ook nog nergens gestaan, uh, volgens mij. Dus in dat opzicht is het een uh, onthulling. Het is gewoon maar... nog 40 jaar. Het staan al sinds 1973. Ja, veertig ja. 40 jaar al. Ja, het ja, zijn dingen ja, van ja, 11 ja. meter. Ja, Overargbaar ja, Maar Het, het maakt uh, uh, op zichzelf. Uh, er staat iets. Het schijnt Amerikaans te zijn. En veel verder uh, kwam de berichtgeving uh, nog niet. Begrijp me goed. Uh, de, dat is geen verwijt. Maar ja... En, uh, je kunt er nog te weinig uh, Big Brother? Of, oh, een, uh, oh. of een. Ja, je kunt er nog weinig. Ja. Mee. Martian? Nou, ik heb, ik heb dat gisteren ook gezien in de nieuwsuur. Uh, dat ding staat er al 40 jaar. Of die, die, die locatie is daar al 40 jaar. Ja, ik, ik denk dat. dat... Ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat wij altijd gedacht hadden hebben dat wij in Amerika een betrouwbare bondgenoot hadden. Ook wat ja. betreft inlichting en veiligheid. Nu blijkt dat Amerika, dankzij Snowden en die dingen over de NSA, dat ze, dat ze ook hier spioneren en dat ze ook ons in de gaten houden. Dus dat vertrouwen is een beetje geschonden. Ja, en dan wordt buren wordt een verhaal. Ja. Dat begrijp Want ik. Want die bewoners die zullen dat toch echt wel hebben geweten, toch? Nou ja, en die en en dat kan je me niet voorstellen. En, en uit die reportage om... van u begreep ik ook... Dat, dat dat niet zomaar een van andere. Uh, lullig schodeltje is dat daar staat... maar dat het echt een belangrijke rol speelt... in het, in het hele spionagenetwerk van Amerika. Dat daar ook belangrijk uh, hoeveelheden... in de dataverkeer worden onderschept... en geanalyseerd. Ja, je vraagt je wel af waarom ze dan juist Buren in Friesland hebben gekozen daarvoor. Nou oh ja, hebben we weinig last van pottenkijkers. Ja, misschien is dat het. Een ja. eindje verderop nog even in Groningen. Daar dreigt ja. een soort van volksopstand. Hè, dat heeft alles te maken ja, te met zeer die... zeer fascinerend. Ja, maar jij wilde er een punt van maken. Want de Dagblad van het Noorden, dat is een belangrijke krant daar. De enige krant ook nog daar in, in Groningen. Die ja. heeft nu in een uh, commentaar opgeroepen om uh, aan die opstand mee te doen. Ja, verzamelt u, uh, uh, riep de krant aan het slot van een, uh, van een uh, commentaar. Nou, wat het van de ene kant uh, uitdrukt... Is de, de, de, de massaliteit van het, uh, van het verzet en het sentiment. Dus dat vind ik er wel fascinerend aan. Uh, opstand in, uh, in Groningen. En onderschat het niet, denk ik. ik denk dat buiten... Onderschat dat Groningen sowieso nooit? Nee, ik denk dat het. Ja, Jurgen. Uh, ik denk dat het heel uh, serieus moet worden genomen. Maar dat een krant daaraan meedoet, dat een keurige krant als het dagblad van het Noorden daaraan meedoet. Ik weet het niet. Als journalist zou ik zeggen... Uh, laat dat aan de Telegraaf. Die, die heeft het handelsmerk oh ja, daarvan. Ja, actiejournalistiek. Want, want oh wat ja, er over dat de journalistiek dat... in het algemeen gezegd... Van je, je doet verslag van wat er gebeurt... maar je bent niet onderdeel van de actie over het algemeen. Nee, maar ik denk dat het een, een signaal is... Hey, ik vond het een heel goed artikel vanmorgen... dus de Volkskrant van uh, Anna van S. Dat, dat, dat het uh, meer is... Dan deze kwestie rondom de NAM. Dat, dat wordt ook naar voren gebracht: een artikel. Werkloosheid, bevolkingskrimp. probleem met sociale voorzieningen. Het gedachte misschien dat je een soort kolonie bent. van Den Haag. om hier de begrotingstekorten aan te vullen. Zonder dat jouw eigen problemen serieus worden genomen. Een ontzettend anti-Haagse stemming. Ja. als gevolg daarvan. Dat is ook heel significant. Ik, ja, in zo'n situatie laat een krant een hoofdredacteur zich in een commentaar verleiden... tot een soort oproep waarin hij zelfs zegt... als Den Haag de kraan niet dicht draait, doen we het zelf. Ja, precies. Dus dan dat gaan dat we gewoon je... de hekken doorknippen? Ja, en dan, is... dan lopen het terrein is... op? Dat is in zekere ja. zin nog voorbij... De... de boerenopstanden van 1990. Ja, en voorbij de actiejournalistiek ja. van de Telegraaf. Ik bedoel, die vond het kwartje van Kok uit... en noemde dat, dat, dat diefstal. Ja. Maar zij niet. We gaan het terughalen. Precies. Dus we hebben WNL met een campagne... Die dus ja. de boeren opgaan. Dachten van ja. het noorden nu met een eigen actie. Het is tijd voor ja. campagnes, jongens. Ja. Ja. Maar jij vindt allebei niet kunnen eigenlijk Jan. En, en Bart-Jan zegt Nee, hij kan... ik zou was ik het dagblad van het noorden. Ik begrijp waaruit het voortkomt. Uh, voortkom, want het is inderdaad het windgewest... dat tegen de Haagse uh, regenten zegt... zo de er een keertje op. Um, maar of je... Dus dat moet je journalistiek heel goed nou. uh, volgen. En de, de vinger aan de pols. Maar ja. of je... Dat de actiegroep uh, moet gaan behoren, oh. dat betwijfel ik. Dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Bartje Spruit en Jan Tromp voor ons Mediaforum. De ochtend zit erop. Dat betekent dat wij plaats gaan maken voor Felix Meurders en Willemijn Veenhoven met de nieuws BV. Veel plezier daarmee. Fijne dag nog. Oh